In hun onafhankelijkheidsverklaring zeggen de Touaregs dat Azawad in 1960 ten onrechte bij Mali is gevoegd toen Frankrijk zich uit het gebied terugtrok. In de verklaring staat verder dat de inwoners van het gebied jarenlang zijn onderdrukt door de regering in Bamako.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 In februari en november werden vergelijkbare moorden gepleegd. Mogelijk zijn er meerdere daders actief. Volgens de politie lijkt het er niet op dat de moorden een politieke of religieuze achtergrond hebben.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 Met lange rijen van rode plastic stoelen wordt in het centrum van Sarajevo... het begin van de Bosnische Oorlog herdacht, 20 jaar geleden. Er staan precies 11.541 stoelen. Eén voor elke dode die viel in de hoofdstad tijdens het beleg. Vanuit de omringende heuvels werd Sarajevo 44 maanden lang bestookt... met kogels en granaten. 6 april 1992 wordt beschouwd als het begin van de Bosnische Oorlog... omdat Bosnische servische scherpschutters toen vuurden... of breedzame demonstranten in Sarajevo...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 Verkeersinformatie. Door vakantieverkeer is het aardig druk op de weg. Zoals op de A1 Amsterdam-Amersfoort. De A12 Duitse grens richting Utrecht. En op de A2 bij Maastricht. Ook zijn er veel aanrijdingen. In totaal staat er nu 85 kilometer file. Ik begin met de A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Knopend kruisdong 3 kilometer. Na een aanrijding zijn daar twee rijschoken dicht. Verkeer kan alleen via de vluchtschok langs. Groter is het probleem op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen de knopen te Ridderkerk en Terbrechtseplein is de hoofdrijbaan dicht... dus een vrachtwagen door de middenberm gereden. Verkeer kan alleen omrijden via de parallelbaan, maar loopt daar ook in de file. Eventueel is het omrijden via de Beneluxenol een betere optie. En op de E19, de Belgische E19, net over de grens staat een lange file tussen Meer en Brecht. Verkeer op weg naar Antwerpen kan het beste omrijden via Rozenal en Bergen-op-Zoom. Dat is de route over de A58 en de A4. Een aanrijding op de A29 Bergen op Zoom-Rotterdam bij de Heine 3 drie kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht en op de A67 Eindhoven richting Duisburg richting Duitsland. In Duitsland wordt eh, verkeer gecontroleerd daardoor tussen knopen Saardenheiken en de grens 6 kilometer. Dit is Radio 1. Afro, vrijdagmiddag live. Jan Monk. Een hele goede middag. Welkom terug. Vanuit Café de Kroon hier aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Is ijsceldonatie nu wel of niet in het belang van het kind? We gaan erover debatteren met René Hoksbergen, emeritus hoogleraar adoptie. En Gert van Dijk, medisch ethicus. Justus van Oel, de column over jokkende asielzoekers. En u hoorde het al eerder: het gaat goed met Nederland in de Davis Cup, Nederland-Roemenië. De wedstrijd is begrijpelijk afgelopen, Marcel Mesker. Ja, dat klopt. Het is 6-1, 6-3 en 6-3 geworden voor Thomas Schorel. En hij speelde tegen de Roemeen Lunkanu. Een jongen die veel lager staat op de wereldranglijst 443. Dus uh, knap gedaan van uh, Thomas Schorel. Hij heeft uh, zijn concentratie vast weten te houden. Hij heeft uh, weinig punten verspeeld en gewoon gemakkelijk in streetsets gewonnen, zoals verwacht. Nou, dan uh, is er een kleine pauze hier in de sporthallen Zuid in Amsterdam. En dan uh, gaat het tweede enkel de baan op. En dat zal zijn de wedstrijd tussen Robin Haan. De Nederlandse kopman, de nummer 53 van de wereld. Jarig overigens, vandaag 25 geworden. En hij speelt tegen de Roemeen Daescu, nummer 680 van de wereld. Dus ook daar liggen de verhoudingen toch wel heel sterk in het voordeel van Nederland. Nederland in ieder geval tegen dit uh, Roemenië, dit verzwakte Roemenië. Want de beste spelers die zijn thuisgebleven. Op een 1-0 voorsprong het gaat goed. En zo dadelijk Robert Hazen, de Nederlandse kopman, in actie tegen Daescu. De rubriek op Goede Vrijdag. Dames en heren, Pasen staat voor de deur. Gisteren konden we op televisie zien hoe grote cultuurdragers... als Danny de Munk, als de zoon gods, en Frans Bauer als Petrus... schitterden in de passion. Daarnaast bestaat er in Nederland een rijke traditie... van uitvoeringen van de Matthäus-Passion. En die uitvoeringen worden zeer goed bezocht. Zo cultuurvijandig zijn we dus misschien nou ook weer niet. Toch ging het gisteren in Zutphen lelijk mis. Twee regionale orkesten annex koren, meenden door het misverstand... tegelijkertijd op dezelfde locatie de passie te mogen uitvoeren... en raakten slaags. Bij mij de twee dirigenten van de orkesten... en de commissaris van de politie in de regio Zutphen. Dames, u ziet er nogal toegetakeld uit. Mitella's, ooglapjes, krammen in het gezicht. Hoe kan dit zo ver gekomen zijn, dames? Ja, mijn naam is Magdalena Braambos... en ik ben dirigente van ZZND, Zutphen zingt en danst. Ik ben uh, Judith Ter Tempel, oprichter van ZZNDB. Zut verzingt en danst beter. Och, fijn. Uh, wat, wat is er misgegaan? Nou, volgens ons is het heel duidelijk. Er was afgesproken dat het oudste gezelschap dit jaar de rechten had om de passie uit te voeren. Ja, mm -hmm. precies. En dat zijn wij. Nee, dat zijn wij. Snol of nee, stinksnol. Wij zijn ho, begonnen ho. in 1972. Uh. Ik heb hier een ansichtkaart uit 1971 die ik stuurde en waar heel duidelijk op staat: fijn dat we ZZNDB uh. hebben gesticht. Kijk maar naar de datumstempel. Ja, ja, ah, zo. Ik heb hier hier ook een ansichtkaart oh. en een poststempel. Nummertjes draaien. Pats, boem. ansichtkaart uit 1969. Dames, dames, dames, dames, dames. Luisteraars, de gemoedigen Ze zijn nog steeds verhit. Maar we hebben bij beide dames iemand van onze ordedienst geplaatst. Dus voorlopig geen paniek. Ook bij ons commissaris van politie, de heer P. Pontjes. Ja. Meneer Pontjes, wat is er gisteren gebeurd? Ja, kijk. Ik zat gisteravond gewoon met mijn, vrouw, de, de, de, mijn moeder, de vrouw en de kinderen... te kijken naar de Passion. En ja. precies tijdens de scène waarin Frans Bouwer drie keer... Denny de Munk liep te verraden en te verlogen. En er kwam een telefoontje. zo in het Stadstheater, vechtpartijen. Dus toen zijn we massaal uitgerukt. Ook omdat we wisten hoe deze twee verenigingen elkaar naar het leven staan. Ja, want dat komt door ZZ en DB, dat weet u ook. Oh, oh, oh, jij dames, zo, oh. dames, dames, meneer Pontjes, wat trof u aan in het Stadstheater? Nou, dat was nogal verschrikkelijk. De Jezus van mevrouw Braamons, haar, Braambos, haar gezelschap, stond de gordijnen van het theater aan Florida te scheuren. En daarachter was het helemaal bol. Ja, het is een rotgezicht als je een muzikant zijn fagot in de mond van een apostel Johannes ziet staan te rammen. Bovendien was de Judas, de Judas uit de ene groep, die was de Judas uit het andere gezelschap met een cello aan het aftuigen op een manier dat je. Yes. De, de, we hebben de ME erbij moeten roepen. Uh, aan onze kant zijn er ook flink wat uh, gewonden gevallen. Want zoals vaker keert zo'n vechter zich dan opeens aan tegen het gezag. Vooral de blaarzerssecties extreem agressief. En, en, en, en u, dames, wat was u aan het doen? Proberen de boel te sussen? Geen zin. Nee. Ik had het zo. elkaar te trekken. En twee daarvan liggen nu nog op nou. de intensive care. En wat is het totale kostenplaatje? <lacht> Stadstheater is helaas rokende geschiedenis. 24 politieagenten ah, ah, ah, zijn gewond geraakt. En van de twee gezelschappen liggen 17 apostelen en 47 muzikanten nog in het ziekenhuis. Dames, dat kan toch niet de bedoeling zijn van de nee, viering van de kruisiging nee, nee. en de wederopstanding van onze lieve heer? Oh nee? Net als Jezus zelf zullen wij blijven strijden voor rechtvaardigheid. Aan het kruis met ZZ en DB. Ja. Ik maak jou kapot, al is het het laatste wat ja, ik doe. Luister, het komt hier niet meer goed. We laten de dames onder begeleiding het pand verlaten... en wensen u allen een zalig paard. Hey van Lons, Sanne de Vries, Marian, uh, Luif en Pieter Bouwman. Uh, het was eventjes, geloof ik, een dipje van 10 seconden op de zender... maar uh, zoals altijd is alles weer helemaal terug te luisteren... op onze website afro.nl slash vrijdagmiddag live. Debat, iedere week in vrijdagmiddag live. Twee mensen krijgen de vloer... Twee mensen met verstand van zaken achter katheders die we daarvoor opstellen. En vandaag gaat het over eiceldonatie. Want maandag opende het UMC Utrecht de deuren van de eerste eicelbank van Nederland. Vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen, kunnen daar terecht... om met een gedoneerde eicel hun kans op een kind te vergroten. Ze hoeven niet meer zelf op zoek naar een donor of illegaal eicellen kopen. Is dat een goede ontwikkeling? Of moeten we niet alles wat technisch mogelijk is ook aanbieden? Hoe ver moet je kortom gaan om mensen met een vruchtbaarheidsprobleem te helpen? Daarover gaan we het hebben met René en Hoog. Leraar adoptie. En Gert van Dijk, medisch ethicus, allebei welkom. Eh, meneer Hoksberger, heeft u zelf kinderen? Ja, ja, zeker. Twee. Twee kinderen? Ja, geen kinderen meer. Ruim groot ]volwassen. volwassenen. Eh, meneer van Dijk? Ja, ze zit achter u. Kijk u wel. Zijn hier de gast. Ja. Hoeveel zijn het er in totaal? Hoeveel zijn het er? Drie. Drie kinderen. Eh, wat dat betreft, eh, zeg maar, als het om kinderen gaat... allebei ervaringsdeskundigen. Eh, we, we hebben u uitgenodigd om te debatteren over de stelling... Eh, zoals wij die hebben geformuleerd de eiceldonatie is niet in het belang van het kind. Om te beginnen krijgt u ieder een halve minuut om ongestoord te praten... en daarna, daarna mag u elkaar ook gerust onderbreken. En meneer Hoksberg, een halve minuut voor uw reactie op de stelling... dat de eiceldonatie niet in het belang van het kind is. De eerste vraag meteen al, wil een kind zo geboren worden? En wil een mens zo verder in zijn leven? Dergelijke medische handelingen zijn er uitsluitend in het belang van de wensmoeder... Hoewel het verdriet vanwege ongewenste kinderloosheid... natuurlijk niet moet worden onderschat, is een wensmoeder naar mijn mening geen patiënt. Zij zadelt haar kind op met grote verwarring rond zijn identiteit. Hij groeit niet op bij zijn eigen moeder, hoewel gedaan wordt alsof het wel het geval is. Er is sprake van antenatale doping. Tot zover eventjes. De eerste halve minuut. Meneer Van Dijk, voor u een halve minuut uw reactie op de stelling... dat IJsseldonatie niet in het belang van het kind is. Ongewenste kinderloosheid is een van de ergste dingen die een mens kan overkomen. En met eiceldonatie, bijvoorbeeld tussen twee zussen, kunnen sommige paren worden geholpen en er zijn geen aanwijzingen dat het schadelijk is voor het kind. Wat wel schadelijk is, is als de eiceldonor onbekend is, zodat het kind zijn genetische achtergrond niet kan achterhalen. En daarom is het belangrijk dat eiceldonatie alleen plaatsvindt met een bekende donor. En de oprichting van een eicelbank in Nederland is daarom een goede zaak. Vrouwen hoeven niet meer naar het buitenland toe en het kind kan later de identiteit van de donor achterhalen. Binnen de tijd. Want het laatste inderdaad, die, die, die uh, al dan niet-anonimiteit. Hier gaat het om donoren waar ik later in ieder geval altijd de identiteit van bekend wordt. Ja, in Nederland is, het, is anonieme eiceldonatie verboden. Uh, en wat er nu dus gebeurt is dat veel vrouwen gaan naar het buitenland toe. Met name naar Spanje, naar België, naar Amerika toe. En daar halen ze een eicel waarvan de achtergrond niet meer is te achterhalen. En dat is echt een onwenselijke situatie. Ook voor het kind is dat heel vervelend om niet te weten waar het vandaan komt. Ja, dat is hier dus niet het geval voor de duidelijkheid. Hier gaat het om donoren waarvan achteraf de identiteit, als het kind groot is, de identiteit is te achterhalen. En meneer Hoxberger, waarom zouden die kinderen dan op deze manier verwekt er mogelijk ongelukkiger van kunnen worden? Gebleken is dat mensen altijd willen weten van wie zij afstammen, hun genetische herkomst. Maar dat weten ze dus, begrijp ik. Ik, ik kies dus altijd, ik kies altijd voor het opnemen in de grondwet van kennis over je genetische herkomst. Dat is er nog steeds niet, maar het wordt tijd dat dat wel komt. Het probleem is natuurlijk dat je opgroeit niet bij je biologische moeder. En dat schept een bepaalde identiteitsverwarring. Ik zeg niet voor niks, wil je zo geboren worden? Ook als je later wel te horen krijgt wie dan je biologische moeder is? Ik heb ervoor gevochten dat dat mogelijk is. Het doorbreken van de anonimiteit van de donor... dat is me niet altijd in dank afgezegd door vele gynaecologen... overigens in het begin van de jaren negentig en de jaren 80. later wel rozen ja. ze inderdaad mijn positie. Ja, maar nogmaals, nu, maar nu, is, nu is, is die anonimiteit dus nou, ja, dat, niet het voordeel. Dat is al sinds 2004 hebben we ja, een wet. April 2004. In, in, april 2004. is er een wet in Nederland in, in het leven geroepen... en die zegt dat de anonieme eiceldonatie niet mag. Anonieme spermadonatie mag ook niet meer in Nederland. Juist omdat we het een grondrecht vinden van kinderen... dat ze later hun genetische achtergrond moeten kennen. Dus ik ben het in die zin eens met meneer Hoksbergen. Maar die, die IJsselbank die zorgt er voor. Dat meer, bezwaar bestaat niet dat meer, meneer Dat bezwaar bestaat niet Dat bezwaar is er niet. Wat maar, is dan nog wel het bezwaar? dat wil je zo geboren worden. Het is altijd een tweede keuze voor de mens om zo op te groeien. Niet bij de eigen vader en niet bij de eigen moeder. En in dit geval niet bij de eigen moeder. Hoe weet u ik, dat? Ikzelf, ik, nou, ik, ik, ik heb veertig jaar ervaring met mensen die geadopteerd zijn... en later met mensen die via kunstmatige inseminatie... dus dan is de vader onbekend... Die ervaren dat zelf als een tweede keuze? die kunnen dat inderdaad als een probleem voor zichzelf ervaren want ze weten niet goed wie ze zijn Van of wie lijken ze enzovoorts en... Er is heel veel onderzoek gedaan, hè, met name naar, uh, naar kinderen die verwekt zijn met uh, donorsperma. En er zijn gewoon geen aanwijzingen dat dat schadelijk is voor kinderen. Het, nogmaals, het is wel schadelijk als ze niet weten waar ze vandaan komen... als er een anonieme donor is geweest. Maar als dat niet zo is, dan blijkt dat het juist gaat om hele hechte relaties tussen ouders. De, het, wat veel belangrijker is, is de kwaliteit van de relatie tussen de ouders... en de kwaliteit van de relatie tussen de ouders en het kind. Ongeacht de biologische achtergrond. Ongeacht relaties. de genetische achtergrond, ja. Meneer Hoeksberg, er is geen bewijs dat die kinderen er ongelukkiger van worden. Geen onderzoek. Onderzoek? Bij onderzoek vraag ik me altijd af wie heeft het onderzoek gedaan... wat was de bedoeling van het onderzoek en hoe is de methodologische opzet? Zelfs wel... als er onderzoek zou zijn, vertrouwt u het niet? Nee. Niet bij voorbaat, niet vertrouwen. Ik wil gewoon veel meer weten. Ik ben zelf statisticus en methodoloog geweest in de tijd bij de universiteit. Ja. En heel kritisch altijd geweest ten nou, aanzien dat... van het gedaan van onderzoek. Lijkt me heel maar... terecht gezien recente ervaringen, maar er is ja, maar eh, onderzoek wat, gedaan. Dus, ik wil wat anders zeggen. Ja. Veel belangrijker is gegeven de ontwikkelingen rond de moderne voortplanting... dat er internationale discussie wordt gevoerd en internationale afspraken worden gemaakt. Want er is sprake van... Eh, nou, laat ik het zachtjes zeggen, van misplaatste voortplanting... als we denken aan uh, dus, uh, commercieel draagmoederschap enzovoort... hoeft het hier nu niet over. daar gaat het hier niet over. Dan, dan, nee. Dat is verboden in en Nederland. Ik, en ik vind ook zelf, ja, het is verboden, maar het wordt regelmatig toegepast. Maar daar hebben we het nu ik niet ben, over. Ik ben blij dat in feite dit in Utrecht is gebeurd... maar ik blijf zeggen, er moet een hele goede voorbereiding worden gedaan... van de wensmoeder, van de donorvrouw en ook gegevens bewaard. Uh, zij, moeten, zij moeten zich realiseren wat, wat er mogelijk bij ja, de kinderen en, later op ja, kan komen. De psychologische komen. consequenties voor kind en wensmoeder moeten uitgebreid aan behandeld worden. en Meneer Dat kan de, breed, gebeurt, maar dat dat? Niet dat door gebeurt ook natuurlijk. Zowel de, de, de donor als, de, als de, de wensouders worden uitgebreid gecounseld... door maatschappelijke werkers. Die worden echt goed op de hoogte gesteld. Dat is juist een van de cruciale eisen. En ook opnieuw. Daarom is het zo belangrijk dat er zo'n Nederlandse eisenbank is... omdat je het dan zelf in Nederlandse handen kunt houden. Vindt u dat, dat de ouders recht hebben op kinderen eigenlijk? Nee, ja, en ouders hebben natuurlijk geen recht op kinderen. Ouders hebben recht op gezondheidszorg... en recht op hulp bij, uh, bij voorplanting als ze zichzelf niet kunnen voorplanten. Er bestaat geen recht op kinderen. En dit is terecht onderdeel van de gezondheidszorg? is, denk een terecht onderdeel van de gezondheidszorg. Je kunt erover discussiëren of het uh, onderdeel moet zijn van de basisverzekering. Maar dat is een, dat is een andere, andere vraag. Andere discussie. Ja. Meneer Hoksbergen, het onderdeel van de gezondheidszorg is dit. Nee, voor mij niet. Een, een ongewenst kinderloze vrouw is voor mij niet een patiënt. Dus alle consequenties zijn ook gebonden aan de... Het is niet zo heel erg aardig wat ik zeg. Maar zijn gebonden aan de persoon zelf. Zij zouden dat moeten accepteren, dat ze kinderloos zijn? Ik, ik zelf vind van wel. Hoewel ik weet uit mijn eigen ervaring en de... Honderden vrouwen hebben huilend aan mijn schouder gestaan... omdat ze ongewenst kinderloos waren. En ik in verband met adoptie daar sterk mee te maken had. Ik vind dat, en dat heb ik al eens gezegd... onze samenleving is een zodanige samenleving... dat alle behoeften vervuld moeten worden. Sommige behoeften kunnen niet vervuld worden. En er zijn zoveel pleegouders nodig. En er zijn zoveel mogelijkheden om... Ze dus zouden om kinderen moeten adopteren, bedoelt u? Nee. Wat betreft uh, pleegzorg zijn er zoveel goede ouders voor pleegkinderen nodig. Mm -hmm. Er zijn andere wegen dan deze weg om aan een kindbehoefte te voldoen. Meneer Van Dijk? Ja, ik denk dat meneer Hoksbergen daarmee onderschat wat de, wat de impact is voor mensen als ze niet in staat zijn om genetisch een eigen kind te krijgen. Nee, dat onderschat ik niet. Dat is mij zeer goed bekend. Nou, dan begrijp ik niet hoe u zo eens kunt zeggen. Uh, omdat ik voor het kind kies. Er zijn, nogmaals, er zijn geen aanwijzingen dat het slecht is voor het kind. Dit zijn juist ouders die heel graag een kind willen... en dus ook heel goed voor het kind zullen zorgen. Dat is bekend dat juist, juist in deze relaties... Is de, is de relatie tussen ouder en kind heel erg sterk... omdat ze er zo voor hebben moeten knokken. U herhaalt de resultaten van het onderzoek. Ik vraag tot slot altijd uh, of u, uh, in dit geval meneer Hoksbergen... vindt dat er helemaal niets of toch ook wel iets... in de argumenten van meneer Van Dijk zit. Nou, ik... Ik heb al gezegd, uh, het is een goede ontwikkeling dat in Utrecht nu dat mogelijk is in verband met het niet vertrekken naar het buitenland en gebruik maken van anonieme donoren, want dat is nog veel slechter. Daarin uh, zijn we het volkomen met elkaar eens. Dus da uh, daar, daar, veel, daar sluit u zich aan Veel bij... algemener is ja? het. Moet dit soort manieren van voortplanting, moet dat wel gestimuleerd worden. Daar en blijft daar u kritisch over. Bij. Meneer Van Dijk, andersom, zit er iets of helemaal niets... in de argumenten van meneer Hoksberg? Meneer Hoksberg heeft gelijk dat het een grondrecht is van kinderen... om erachter te komen wat hun genetische achtergrond is. En gelukkig hebben we dat in Nederland goed geregeld. Dat is hier goed geregeld. Ik wil u beiden danken. Meneer Hoksberg, emeritus hoogleraar Adoptie... en meneer Van Dijk, medisch ethicus. En wij gaan verder met muziek. Ze staan alweer met z'n dertienen klaar. Het is hier swing, hoor. Als je in de buurt bent... zou ik zeker langskomen in de Kroon. Volkan bij daar. Think with your heart That's what my mom said Right from the start I was a soul Just makes me poor. Give me that thing you funky moron <laughs> You mediocre copy of a man Watch me make you love to- Come by daar met Soul Initiation. En vind je het mooie muziek, vind je het lekkere muziek... dan moet je antwoord geven op de vraag hoe zijn eerste solo-album heet. Als je dat weet, moet je dat even naar ons mailen... naar vrijdagmiddaglive.avro.nl... want dan kun je uh, dat eerste solo-album ook winnen. Dus uh, live@avro.nl. Volkan, die zit hier. Volkan, you're from Germany. Hey. Yes, that's uh, true. My uh, German is lousy. <laughs> that's so fine. We, we do it in English. Uh, we can uh, do it in Turkish. Actually, I'm from Turkey, but I guess your Turkish is not better than your German is. No, you're right. <laughs> okay. <laughs> totally so right. Let's stick to English then. But but but you're born in, in Germany, yes, aren't you? Yes, I am, yeah. You speak Turkish. I speak Turkish and uh, German and English, yeah. At home? At home, yeah. Well, I always um, spoke uh, Turkish with my parents, mm -hmm. obviously. And, uh, yeah, German. And I mean, it's, it doesn't matter. Nowadays, it doesn't matter. You know, as a musician, you are surrounded by pff, uh, Spanish people, uh -huh. uh, Cubans. Like, I have, uh, I love that. Yeah, we have a lot of Turkish guests today. Eysel uh, uh, Erbudak hadden we net in Vandaag. Merhaba. Jee, Volkan Baydar. Are there still any Turkish influences in your music? Because I don't hear them. Well, uh, is that a compliment or not? I have to think about it. <laughs> no, yeah, well, yeah, yeah. well uh, the, see yes. it as a compliment. Yeah. Okay. Thank you. I, I like Turkish music, by the way. But <laughs> great. <laughs> well, uh, there is. Yeah, I am influenced uh, when my mother. I remember my mother singing uh, Turkish. I never really liked it, but more and more, you didn't? I, I do like it. I even wrote a song, uh, which was released also in Amsterdam and in, in okay. uh, Holland, because uh, Aristo. What, what of, was it called? The uh, Aristo and Friends. Uh, Aradım. Aradım. Uh -huh. The song is called. Can you Aradım? sing a little bit? I wrote it. Right. That's Turkish. Now you see the Turkish influence. Thank you. But but uh, well, well, like soul is more your. Well, thing? it's always been. Yeah, I was uh, listening to um, Stevie Wonder, Michael Jackson, Terrence Trent D'Arby, and all the Motown guys, and I, I love them. Like since I was since I'm three. To one zero, yeah. <laughs> But your new single uh, is in German, isn't it? I mean... No, uh, yeah, well, I'm doing more than one single right now. Okay. I'm doing a German and English album right now. But um, uh, <laughs> but in Holland, I'm I want to work on the album that I have already. It's called Soul Initiation. Oh, it's oh, my right. first r solo album, the, the, actually. The wedstrijd is nu gesloten, because I asked the listeners uh, if they know what's the title of your new album. But uh, oh. that's closed now. Okay. <laughs> they can win it. Is that live? No, it's not. You can Cut it out, right? Oh, yeah, we cut it out. Okay, okay. yeah, yeah, doesn't matter. Uh, but uh, uh, because I saw on the internet uh, a single, it's called Raumschaffen. Raumschaffen, yes, that's my German single. That's, ah. that's true. Well, sing. A little, a little piece in German. <laughs> Wir müssen Raum schaffen. Und für die Liebe nicht für Geld. Wir müssen Raum schaffen. For the child that in us We have to I think we are so far That's all You're gonna to play uh, two thank other songs for us uh, thank, you. thank you for that Thank you for being here Because you're special here for Friday Live Or also for Easter I'm, I'm only here for Friday Live Thank, thank you very right? much for that Welcome <laughs> by now Thank you so much All right. Enjoy your afternoon thank you. <laughs> wat vind jij ervan? De minderjarige asielzoeker Mauro, wie kent hem niet, heeft gelogen over de naam en geboortedatum van zijn moeder. Dat zei de veelgeplaagde minister van Asielzoekers Gert Leers, en ontkende dat later weer. Van mij had hij dat niet hoeven doen. Iedere asielzoeker jokt wel ergens over. Dat is in ons systeem onvermijdelijk. Mauro van Gert -Leers heeft geluk gehad. Hij wordt voorlopig niet teruggestuurd naar Angola. Andere minderjarige Angolezen zijn al in stilte teruggestuurd. Teruggestuurd naar een Nederlands opvanghuis in Angola. En hier wordt het bizar. Want wat deden al die minderjarige Mauro's zodra ze in Angola kwamen? Ze gingen terug naar hun familie, terwijl ze die helemaal niet hadden. Maar toch is er in het fraaie opvanghuis voor minderjarige Mauro's in Angola nog nooit iemand geweest. Ze hadden allemaal wel familie. In Congo staat ook zo'n leeg opvanghuis voor uitgewezen minderjarige asielzoekers. Allemaal teruggegaan naar hun familie. In Afghanistan komt nu ook zo'n opvanghuis. Ook dat zal leeg blijven. In praktijk blijkt namelijk dat uitgewezen minderjarige asielzoekers... onze opvanghuizen niet nodig hebben. Ze hebben namelijk wel familie. En dat kon ook helemaal niet anders. Die familie heeft namelijk de mensensmokkelaar naar Nederland betaald. Dat kunnen die minderjarigen helemaal niet zelf. Daar hoef je geen minister voor te zijn om dat te snappen. Hou toch op. Niet alleen asielzoekers vertellen leugens. Iedereen liegt. En alle politici liegen tegen zichzelf. Het asielsysteem dat wij hebben is totaal wereldvreemd. Het voornaamste resultaat dat ons beleid qua asiel oplevert... is stemmen voor de PVV. Het lijkt of niemand, links of rechts... iets met de realiteit te maken wil hebben. En die realiteit is dat elk jaar een paar duizend... jonge, slimme en dappere vreemdelingen Nederland weten te bereiken. En geloof me, de domme asielzoekers zien wij hier niet. Die kunnen het geld namelijk niet regelen. Die laten zich naaien door mensensmokkelaars. Alle asielzoekers hier zijn geslaagd voor een IQ-test op leven en dood. Hoe overleef ik mijn land en hoe kom ik in Nederland? En natuurlijk zijn bijna al die vluchtelingen ook economisch gemotiveerd. Ook als je wel door de politie in elkaar geramd bent... hoop je op een leuke baan. En daarom vraag je asiel aan in Nederland en niet op de Fiji-eilanden. Ook als je een geteisterde homo bent... vraag je asiel aan in Nederland en niet op de Filipijnen. Ik heb er zelf geen enkel probleem mee... dat asielzoekers naar ons toekomen vanwege de welvaart. Wat ik stuitend vind, is dat wij bij vreemdelingen... direct al het eigen initiatief eruit rammen... met onze uitkeringen en kleinzielige procedures. Wij maken van alle asielzoekers kleine, zielige negertjes. Dat vinden wij leuk. In talent of ambitie zijn we niet geïnteresseerd. Wij willen hun zielige leugens horen. Minderjarig, geen familie, oorlog, homo, gemarteld... Meestal gelogen, maar wij willen het horen. En asielzoekers vertellen altijd wat je wilt horen. Duizenden trotse overlevers veranderen bij de Nederlandse grens... spontaan in kansarme slachtoffers. Laten we toch een eind maken aan die verziekte asieldiscussie... Asielzoekers zijn intelligent en barsten van de ambitie. Het beste dat we voor asielzoekers kunnen doen... is de PVV gewoon gelijk geven. 90% van de asielzoekers wil voor heel weinig geld heel hard mogen werken. So what? Vanaf nu, vanaf nu laten we 90% van de asielzoekers... twee jaar lang precies doen wat ze willen. Heel hard werken voor weinig geld. Slagen ze, blijven ze. En anders moeten ze terug naar het asielzoekersopvanghuis in Verwegistan. Opgelost. En niemand hoeft meer te liegen. Zelfs politici niet. Justice Van O. Half vier, tijd voor het NOS-journaal Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Maar ook voormalig kolonisator Frankrijk heeft de verklaring afgewezen. En dat is het nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Door vakantieverkeer was er aardig wat drukte op de weg. Het begint nu een klein beetje af te nemen of dat een trend is. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Veel vertraging nog wel op de A1 Amsterdam Amersfoort. De A12 Duitse grens richting Utrecht. En ook bij de A2 bij Maastricht. Maar ook veel aanrijdingen. Het grootste probleem zit nu op de A16 Breda Rotterdam. Tussen de knopende Ridderkerk en Plein is de hoofdrijbaan dicht. Een vrachtwagen is daar door de middenberm gereden. Aan beide kanten beginnen nu ook files te ontstaan. Verkeer kan het beste omrijden via de route via de Beneluxenol. Volgens Rijkswaterstaat gaat het opruimen nog wel enkele uren duren. En daardoor loopt het ook vast op de A20 Hoek van Holland... in beide richtingen bij het knopen Terbrechtseplein. De laatste files A27, Utrecht-Breda. Daar staat tussen Noordloos en de Brug bij Gorkum 7 kilometer. Het is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Goedemiddag. En welkom terug. Vanuit de corona aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Met Aad Knikman die onderzocht waar al die merkwaardige namen van popgroepen nu vandaan komen. En met Frits Barend natuurlijk over sportieve hoogte- en dieptepunten. En met live muziek zo direct weer van Volkan bij daar. Over seks en wetenschap. En onlangs eh, luisteraars verscheen een boek van de Amerikaanse Mary Roach... genaamd WIP over de merkwaardige relatie tussen seks en wetenschap. Een goede aanleiding dus om in gesprek te gaan... met de Tilburgse seksuologe en wie kent haar niet, Mary Mutsaars. Mevrouw Mutsaars, u doet al jaren onderzoek naar de vrouwelijke seksualiteit. Ja, en dan in het bijzonder het vrouwelijk orgasme. Juist. En wat is daar zoal over te melden? Je moet het vrouwelijk orgasme niet bagatelliseren. Ik zou niet durven. Kijk... Het mannelijk orgasme is essentieel mm. voor de voortplanting. Ja. Daarentegen het vrouwelijk orgasme heeft eigenlijk geen echte functie. Het is niet noodzakelijk, dat orgasme. Gelukkig niet, nee. Maar door het genot van dat orgasme komt het wel de voortplanting ten goede. Dat snap ik. En, en verder? Dan heb je orgasmes en orgasmes. Natuurlijk. Het ene orgasme is het andere niet. Nee. Je hebt het clitoraal orgasme oh. en het vaginaal orgasme. Ja, ja, ja, ja. Sommige vrouwen hebben heel vaak een orgasme. Oh. Andere vrouwen veint ze een orgasme. Dat ken... En één op de tien vrouwen bereikt nooit een orgasme. Dat is heel vervelend. En dit onvermogen om een or orgasme we... te krijgen ja. noemen we anorgasmie. Juist. En uh, is, uh, is daar wat aan te doen? Nee. Iets anders is, uh, zonder seks is er bijvoorbeeld ook een orgasme mogelijk. Zo. So. Ja, onlangs is gebleken dat sporten bij vrouwen ook een orgasme kan opleveren. Uh -huh. Fietsen, gewichtheffen, touwklimmen. Hengelsport? Ja, dat geeft allemaal orgasmes. je maar, nou zegt. En bepaalde medicijnen hebben soms als bijwerking een spontaan orgasme. orgasme. Nou, dat zijn allemaal hele interessante ontdekkingen, mevrouw Mutsaars. En is het belangrijk voor u? Hoe beleeft u het zelf? Bent u er zelf erg mee bezig? Nee, ik heb persoonlijk helemaal niks met het orgasme. Oh. Nee. Ik ben al elke dag bezig met dat orgasme. orgasme ja. En je moet je werk natuurlijk niet mee naar huis nemen. Nee, nee, nee. Dus ik moet er echt niet aan denken... dat ik thuis ook nog eens met dat orgasme, orgasme. bezig moet zijn. Je ja. gaat vergeven, nee. Goed, nou dat is dan heel erg jammer. Maar ik dank u zeer hartelijk voor dit gesprek. Graag gedaan. <tied> Marjan Luijf en Pieter Bouwman. Dit weekend is het uh, popfestival Paaspop in Schijndel. Dat schijnt al sinds jaren dag ook het officieuze begin van het popfestivalseizoen te zijn. En dan ziet u overal weer affiches. En heeft u zich misschien net als mijn volgende gast vaak verbaasd over de hoeveel hoeveelheid absurde, merkwaardige, vreemde bandnamen. Aad Knikman in ieder geval wel, die heeft zich daar vaak over verbaasd... en die heeft toen besloten uh, de herkomst van zo'n duizend bandnamen... te gaan onderzoeken. Ook aan tafel natuurlijk Frits Barand, Die gaat zo direct over sportieve hoogte- en dieptepunten praten. Uh, zijn er bandnamen, Frits, waarvan jij zelf altijd dacht van... waar komt die in hemelsnaam vandaan? Ik heb het nooit zo besteld maar toen ik hier naartoe kwam... en het mij gevraagd werd, dacht ik eens waar komen eigenlijk de Beatles en de Rolling Stones vandaan? De twee grootste popbands die we hebben in de wereld. Nou, we vragen het direct aan Aad Knikman. Ja, dat zijn eigenlijk twee makkies. Sta ja, ze, nee, tuurlijk. In <laughs> in ik in het had, boek? had natuurlijk ja, moeten weten. Vanzelf. Dat is een wonder eigenlijk. Want de grote bands staan eigenlijk niet in het boek... terwijl de bands die vanwege het feit dat ze een heel mooie bandnaam hadden gekozen... Die staan er wel in. staan er wel in. En dat ja. zijn niet altijd de bandjes die veel succes of heel mooie muziek maken. Maar de Beatles, maar de Beatles, de Beatles de en de Rolling wel. Stones heb ik natuurlijk in moeten zetten. Daar kan ik niet onderuit komen. En wat de Beatles betreft, die hebben een, een heel aantal verschillende namen gehad. Ja. Silver Beatles geheten, Quarrymen... En het feit dat ze uiteindelijk op Beatles met E.A. zijn overgegaan... Uh, ja, dat houdt verband met het feit dat er in Amerika... Ja, had je Buddy Holly en de Crickets, dat waren ook insecten. En zij wilden ook iets met insecten doen. Alleen wilden ze wel door laten klinken dat ze een band waren met een beat. En daarom hebben ze zich niet Beatles met twee E's... Oh. maar Beatles met E.A. genoemd. Ja, ja. Rolling Stones is nog simpeler eigenlijk. Ja? Die hebben zich gewoon vernoemd naar een singeltje van Murray Waters... Rolling Stone. Ja, oh ja, toch. Een ja. beetje lullig na Beatles toch, ja. eigenlijk? <laughs> Ach, als De je dan terugkijkt, is... hè? Ja, ja maar dat is beentje, maar nee. uh, Het is een lullig een lullige naam, maar het is het sterkste merk op het muziekgebied wat je kan Ja, nog steeds? Ja, oh ja, op dit moment wel, ja. ja. Zeker dus als je dat, kijkt dat, naar de verdiensten van uh, de leden en overleden leden. Wanneer begon het dat Aad Knikman dacht. Uh, ik moet eigenlijk eens gaan uitzoeken wat de herkomst van al die namen is? Dat was op een barkruk. Ja, dat ja. is een ja, plek ja, waar en, heel en, veel mensen. Dat is ook een band, barkruk? Nee, nog oh. niet. want? Nee, nou ja, als je uh, in een café zit en er uh, staat muziek op. en uh, dan zegt uh, degene die naast je zit: uh, Weet je wie dat zijn? Ja, dat zijn die en die. Zeg maar weet jij dan wat die band nou betekent. En dat weten ze bijna nooit. Ah. En als je dat vertelt, dan krijg je bijna altijd als reactie, goh, verdomd interessant zeg. Dat ja. wist ik niet. Want het, heet, het boek heet uh, It's the Game of the Name. Ja. Is dat alleen omdat dat ook eigenlijk is wat je doet? Dat je... Nee, de, dat komt omdat veel van die bands... als ze nog in een kinderschoenen staan... Uh, maken er eigenlijk helemaal niet zo'n serieuze zaak van... Uh, dat ze een uh, bandnaam moeten uitzoeken. Dus uh, ze kiezen vaak iets heel lulligs... of iets wat helemaal niet uh, ergens op slaat. En later, als ze succes krijgen... en dat is natuurlijk niet, lang niet in alle gevallen het geval... dan uh, ja, krabben ze zich nog wel eens op de maar kop. Dus en... Er is nog geen te binnen. Credence Clearwater Revival. Ja, is. dat is een heel moeilijke, Frits. Want ja? Die bestaat uit drie delen. Ja. Credence was een vriend van, uh, van de band. Uh, Credence Newball... Ja. En uh, Clearwater, dat was een, een, een slogan die uh, het bier uh, voerde. Namelijk, it's in the water. Ja. Heel, heel helder water gebruikt om te brouwen. En Revival, dat sloeg op het feit dat ze uh, zich opnieuw geformeerd hadden. Dus ze uh, waren al eerder actief geweest. En begonnen nu, als een Revival-band, weer op te treden. Met ja, veel ja. succes trouwens. Ingewikkeld, ja. hè? Maar vaak, vaak zijn er toch ook rare gezochte namen. Ik bedoel, ja, verzin ook maar zo'n originele naam natuurlijk. Nou, dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. En uh, daarom zie je ook dat veel van die bandjes uh, het proberen te schokken door een smerige bandnaam te kiezen... of door iets uit de wereld van de seksdruk en rock'n'roll te, te, te halen. Maar je ziet ook heel veel van die bandjes die denken... Want, van... Want heeft u daar voorbeelden van? Van chockerende Kom. namen? Van chockerende namen. Nou ja, de you fucking bastard. <laughs> Die ken ik niet. Ik vind Mutveen, vind ik een vind ik een vieze naam. Mutveen? Uh, ja, is, uh... Moet is. even nadenken. Ja, is ik wil wel geen John Leerdam. Maar wat betekent het? <laughs> Mutveen dat slaat op. Letterlijk vertaald is het uh, modderkanaal, maar het is, oh. het is gewoon uh, zeg maar de endeldarm. Ja, dat is nee, oké. Okay. Ja. ja. Ja. Het niet zo vies. En Butthol Service kennen veel mensen van naam. En, uh, dat is, butthole Service? Butthol Service. Oh, butthole. Butthole Service. But, but is kont. Uh, en, en ook is dus, ja. Ja. ja. Dus dubbel. Dus kont, kont service. Ja. Die naam is overigens tot tand gekomen omdat ze de gewoonte hadden... om steeds onder een andere naam op te treden. En, en met toen een kont ze... naar het publiek. Ja, om te, om te kijken wat de reactie was. En uh, toen ze een keer onder uh, de naam Butthole Service optraden... zat de zaal helemaal vol. Dus, ja. Ja. Het, het, ah, dus het, maar werkt. het werkt? Het werkt zo'n shopkerende naam? Ja, dan. een goede bandnaam werkt. Dus Net als in de marketing. Je moet inderdaad zorgen dat je je product goed neerzet. En dan heb je kans dat mensen op de bandnaam afkomen. En ja, dan moet je eh, natuurlijk wel het muzikaal wat presteren. ik moet ja, net zeggen, het werkt toch maar één, twee keer. Ja. Want dan moet je jezelf dus niet de ja. Beatles noemen. Nee, bijvoorbeeld een, een bandnaam die maar één keer werkt. Althans, in één plaats. Is uh, Free Beer. Oh, een band die zo heet. Die free trekt bier, gratis free bier, bier, bier, gratis bier. Nou, dat trekt natuurlijk ontzettend nou, veel publiek. Je hebt een band in Amsterdam, Amst Amst drie bier. Ja, ja, tot? ja. En ook een gratis bier. Ja. Ja, er, zijn, er zijn ook uh, uh, nou ja, voorbeelden in Nederland natuurlijk van, uh, van bandjes. Met zowel, ja. uh, staan er ook Nederlandse namen in? Niet veel, maar uh, er zijn een aantal uh, bandnamen die heel, uh, heel aardig zijn om te vermelden. Uh, bijvoorbeeld Kobus gaat naar Appelscha. Ja. Dat is een uh, parodie uh, op uh, Frankie Goes to Hollywood. Oh, oké. Okay. En die staan dus allebei vermeld uh, in het boek. Ik moet zeggen dat uh, heel veel van de, de kennis die ik hier nou zo uh, bedweteraar zit te spuien... Ja. die komt overigens van mijn uh, medeschrijver uh, Menno uh, Evers... die de research van het boek voor een groot heeft Die heeft het gedaan. allemaal uitgezocht? Nou, voor een deel. De roosjes samedag. staan hier er ook in? Nee, die staan er niet in. En de dijk hier in Amsterdam? De dijk wel. Die is genoemd naar de habitat van de band, namelijk de Zeedijk. Ja. Dat waar, ze, ja. Waar, ze, waar ze niet vandaan komen, toch? Biertjes drinken. Waar ze, oh, waar ze een biertje. Oh, ja, ja. Vandaar. Uh, en, en, en Pink Floyd bijvoorbeeld? Ja, dat is een, een, ook weer een combinatie. Er is uh, dus vernoemd naar twee uh, artiesten die, uh, die ze heel erg bewonderde bent. Er bestaan trouwens tal van andere verklaringen. Pink Floyd zou ook uh, iets met genitalie te maken hebben. Maar dat blijkt weer niet waar te zijn. Het oh, leuke is dat Pink Floyd... Waar kunt u dat uitleggen? Hoe dat met genitalie... Pink is roze en Floyd, fluid, zou je kunnen zeggen slap. Ja, nou... Ja, dat nou, ja, is een rare genitalie, maar ja, goed, je weet, man man ja, je weet het niet. Ik dacht altijd met die vloeistofprojecties. Ja, ja met John denken ja, dat is duidelijk. Nee, die vloeistofprojecties ja, okay. hebben er niets mee te maken. Ze, nee. hebben, dus, ze hebben overigens eerst nog de T-set geheten, wat heel leuk. is. De T-set? Ja, ja in Nederland ook Pink van. Floyd heeft de T-set ja, geheten? EA. Oh. Omdat ze in een kantine oefenden waar je alleen maar thee kon krijgen. En oh. ze hebben ook nog een tijdje Megadeth gegeten. Megadeth? Ja, dat Ja, een dus ja, andere band, heeft zich zo genoemd. Uiteindelijk kwamen ze op Pink Floyd uit... omdat ze twee bluesartiesten wilden noemen of jazzartiesten. Het hangt ervan af hoe je dat interpreteert. En dat waren Pink Anderson en Floyd Council. Het aardige is dat die twee elkaar waarschijnlijk nooit ontmoet hebben... terwijl dat heel makkelijk had gekund... want de ene woonde in Noord-Carolina en de andere in South Carolina... Wat, is. Wat, wat is, want, want, ja, kijk, het is natuurlijk ongelooflijk belangrijke, maar eigenlijk ook volstrekt nutteloze informatie is, die je het verzamelt. Het is trivia. Het is, uh, dat is de het doel... leukste informatie die er is, ja, nutteloze het is informatie. Absoluut waar. Het is, uh, de doelgroep is inderdaad mensen die van lijstjes houden... of die zeggen van ik wil uh, nutteloze kennispuien als het zo te pas komt. Ja, want het is ook oneindig natuurlijk. Want er staan nu duizend bands in de boek. Er staan nu, uh, toen het, het afsluit waren, 939. Er zijn er nog wat bijgekomen. Onder andere het uh, weesperbandje Kachel. Want dat komt van Kachel? Neem ik nou, dus, hun slogan is, wij zijn Kachel, u ook. Oh, of zo meneer. Ja. Maar het komt eigenlijk van de, de Kachelfabriek die ooit in Weesp heeft gestaan. Het stadje waar de band speelt. En, uh, ja, ik vind dat een heel leuk bandje om te vermelden. Niet zozeer vanwege hun bandnamen, maar omdat ze het hele jaar door oefenen. En maar één keer per jaar optreden. Ja. Er, zijn, er, zijn, er zijn dus ook vaak bands die spijt krijgen van hun naam. Er zijn bands die willen niet meer vertellen waarom ze, hoe ze aan hun bandnaam zijn gekomen. I Am Clout is, uh, is zo'n uh, zo bandnaam. I am Kloet? I am clout, ja, ja. Ik heb in het boekje houdt ik erop dat het uh, komt omdat ze fan waren van de film Kloot, uh, ja. Van Jane Fonda en, ah, uh, ah, en Donald no. Sutherland. Maar Menno heeft nu weer een uh, nieuwe verklaring gevonden. En dat zou kunnen zijn dat een vriendin van een van de bandleden... van Nederlandse herkomst is. En die zou uh, voortdurend het woord klote hebben gebruikt... En, en, ook, en die Engelsen dachten: hé, hey, dat klinkt leuk. Uh, yeah, I am ja. Yeah. Dat gaan Waarom we gebruiken. Wat, wat, wat, hoe lang ga je ermee door? Want ja, duizend bands dat is nog maar een heel klein deeltje van alle bands die er zijn. De fractie. Natuurlijk. Ik heb uh, bij Google heb ik alerts uitstaan en dan krijg je automatisch melding als een nieuwe bandnaam uh, zeg maar, zich voordoet. doet. En dat heb ik gedurende anderhalf jaar gedaan en ik heb nu 6.000 hits. Dus 6000 maal een vermelding van een nieuwe bandnaam. Dus als ik die allemaal moet gaan checken, dan ben ik nog wel even bezig. Over twee jaar hoop ik een nieuwe editie te kunnen brengen. Het de Groot dansorkest heet dat, geloof ik ook. Heb je toch ook? Het Grote en niet de dansorkest. Ja, dat heb ik leuk. Geen leuke, toch? Nou ja, die kan erbij. Ik heb weinig Nederlandse bandnamen. Nee, maar je hebt wel voor de rest van je leven werk nu. Ik was juist gestopt. Ja, maar er komt alweer een nieuw boek. Ja, dat komt in nieuw boek. Dat is 5 oktober, hoop ik Love Me Do te brengen. Dat heet De Beatles halverwege. Iedereen denkt dat de Beatles pas vanaf 1962 muziek maken... maar daarvoor hadden ze er ook al acht jaar op zitten. Aha. Dus toen ze Love Me Doe uitbrachten... eerste singeltje, een beetje een mediocre nummer... maar wel leuk om te beschrijven... toen waren ze eigenlijk halverwege hun carrière. 56 zijn ze al begonnen? ja, 56, 57 zijn de eerste composities door Paul McCartney geschreven. En dan te bedenken dat hij recent hier nog optrad en een fantastisch uh, ja, had. Ja, fantastisch. Ja. Daar was je bij ook? Ik was er niet bij, maar ah. ik heb ervan gehoord en gelezen. En ja. Het moet verschitterend zijn geweest. Wij kijken in ieder geval ook uh, verwachtingsvol uit naar de vervolg met al deze nutteloze, maar toch reuze interessante uh, informatie. Ja, mag Ik nog zeggen dat als er uh, nog meer informatie over het boek nodig is... dat er een website is. It's, ja, ja, meld hem maar. It's the game of the name. NL. Ja, Nog één vraag, want volgende week hebben wij hier blauw zoen... Ja. Weet je waar die naam vandaan komt? Dat is een strikvraag, want uh, is wijst net zoals de Delgados naar een uh, wielrenner. En iedereen denkt waarschijnlijk dat het uh, Michel Blauwtoen is. Dat is de jonge variant. Maar het is uh, de vader, uh, Werner Blauwtoen. Ah, die ja. heeft dan met Joop Zoetemelk gekoest. De Delgados hebben we hier toch gehad? Nee, nog niet. Gaan we vast kijken. We hebben een Spaanse wielrenner hier ook weer gehad. Als ben bedoel je? Ja, we hebben een Spaanse naam hier gehad. Komt er door uh, senior-wielrenner? Met... Uh, <laughs> ik heb ja, nou, geen, geen idee. Jij bent Turks musicist. Sanchez. Krijg ik, krijg ik nu door. Nou ja. Aad Knikman, dank. En veel succes met het vervolg. Zo direct gaan we met Frits door over de sport. Maar we gaan eerst weer luisteren naar een band... die gewoon heet naar de voorganger, de zanger bij daar. like yesterday when we met. Can't forget how you smiled and I was smiling back. Uh -huh. Looks like you're with me, always there, constantly in my head. This Resist her charm. Ready? No, I ain't lying, baby. You got me going crazy. I'm in the mood for fooling around, baby. I'm so infatuated. Out a special lady, my heart is making the sound. It goes like kapoo-ba-ba-ba-ba-ba What you have to tell I'll talk to you. Oh, I can't be have to start oh. oh, you gotta be my son. I, I, oh, yeah. I can't resist her talk. Met Can't Resist This Feeling. Sport met Fritz! Fritz van Helden, en ook nog aan tafel Aad Knikman onderzoeken naar Ben, namen, een sportliefhebber. Aad? Of? Ik moet jou en uh, vooral Frits teleurstellen. Ik heb eigenlijk helemaal niets met sport. Helemaal niets, Sam. Misschien krijg ik punten voor het feit dat mijn vrouw Noortje een uh, smartphone heeft. Die ja. iedere keer als Ajax scoort een pingeltje geeft. Krijgt ze, krijgt je daar punten? Ik krijg je dat punt? Je krijgt vijf bonuspunten. <laughs> vijf bonuspunten. <laughs> Kom me nog mee. We gaan het over, maar, ja. dan Vandaag deed het niet als u een had. <laughs> Tops en flops, dat gaan we het over hebben. Maar, maar eerst even, want de, die, die komen geloof ik in je lijstje niet voor de, de. Nou ja, AZ vind ik geen flop en geen top. Oh. Uh, dat AZ uitgeschakeld is dus heel logisch. Uh, het is eigenlijk ongelooflijk. Atletico Madrid, Bilbao, Valencia Sporting Portugal, Real Madrid en Barcelona vormen de laatste acht ploegen in de vier halve finales, finales bij de Europa Cup. Dat zijn allemaal ploegen met gigantische schulden. Schulden aan de fisken, schulden aan de staat. Uh, Valencia, 300 miljoen euro schuld. Uh, Atletico Madrid schuld. Real Madrid, Barcelona, 500 miljoen euro schuld. AZ had ook schulden. Scheringa is weggegaan. hebben al hun goede spelers moeten verkopen. AZ heeft dus geen schulden. Ja, dus het logisch is dat je verlies en dat, dat dat door kan gaan... is eigenlijk een grof schandaal. Zijn, zijn ze nog waanzinnig ver gekomen? Ja, heel ver. Het is echt heel knap wat AZ gedaan heeft. En Valencia was gewoon een maatje te groot. Ja. En een maatje te veel schulden. Goed, de flops. Uh, Flop 3 vind ik, de, ze zeggen altijd, wielrenners zijn de slaven van de weg... en dat is afgelopen week weer heel erg bewezen. Ik heb vreselijke valpartijen gezien in de Ronde van Vlaanderen... en afgelopen woensdag de Grote Scheldeprijs. Ja. Maar twee valpartijen waren te voorkomen. Fabian Cancellara viel zondag omdat een andere wielrenner zijn bidon weggooide. Ik sprak vanochtend Harald Knebel van de Rabo-ploeg. Ik zeg, waarom ga je als directeur of ploegleiders niet verbieden... dat er bidonnen worden ja, weggegooid? simpel. Want hij is niet de eerste wielrenner die over een bidon valt. Hij legt me uit, vroeger had een bidon zo'n uh, deksel die opens goed, opensloeg. En nu hebben ze schroefdoppen, dus die bidonnen slaan niet meer open. En daardoor kun je verschrikkelijke valpartijen krijgen door die bidonnen. Ooit hebben ze maar ik inge... begrijp het verschil niet. Kan nee, er die, nee, die, nee die, die, die klapt open en dan gaat die plat, die bidon. Maar oh. met die schroefdoppen blijft, gaat die oh, okay. klap niet open en dan val je erover. Okay. Goed, uh, ik had het misschien moeten uitleggen. Ja, maar, of, of verder weggooien. het publiek nou ja, Nee, niet weggooien, ja. dus even je achterzakstop, ja, oh, is toch leeg. Of als, het als je langs een weiland rijdt, hem dan weggooien. Het is dus net als met die zakjes, die etonszakjes, moet je ook zo mee oppassen. Hm. Sebastian Langeveld reed tegen een toeschouwer aan. Dat is al natuurlijk, fout dat die toeschouwer daar staat. Hij ging over een fietspad. Maar zijn voorwiel vloog eruit. Dus het voorwiel ja. zat niet goed vast. Het is ja. ongelooflijk wat daar gebeurd is. Nou... Uh, en het, het is eigenlijk misdadig dat je dus bidons weggooit. Ze hebben ooit de helmen ingevoerd bij het vieren en daar waren de echte profs afhankelijk heel erg tegen. Ik weet dat ik ja. met Peter Pos wel eens fietste... dat hij er een jaar over gedaan heeft voor die helm droeg. Nu draagt iedereen een helm. Verbiedt dus het weggooien van bidons. Maar waar nou. maar, maar vind je dan eigenlijk, want over dat fietspad, het ongeluk... ja, hij ging zelf over dat fietspad. Ja, maar, maar goed, Moet je dan alleen nog maar over beveiligde parcours gaan? Nee, nee. Heen? nee. je moet dus echt ver naar achter gaan als die wierrenners eraan komen. Mm. Het is logisch, die, net als op rotondes gaan ze ook soms links en rechts. Je hebt dus niet één richting. Nee, maar het de jarme is nu juist dat Jasper nog zo dichtbij ja, maar die, nou, je, moet er dus, je moet wel zorgen dat je niet geraakt wordt. Maar goed, dat was een naar ongeluk. Maar het ergste ongeluk was uh, afgelopen zondag... een BMX-crosser, Jelle van Gorkum, die was tweede bij het WK. Had zich net geplaatst voor, het wereld, voor de Olympische Spelen. Was in de kwartfinale gekomen, dat was voldoende. Zou zijn kwartfinale gaan rijden en is daar vreselijk gevallen. Uh, een hersenschudding, twee gebroken ribben en gekneusde ribben. Ik heb gisteren op zijn site gekeken, hij werd nog kunstmatig uitgekomen. Adem gehaald, of hoe, hoe zeg je dat? Kunstmatige Waarom? ademhaling had hij nog. En ik heb net even op de site gekeken. Hij is nu hij heeft nog wel kunstmatige ademhaling, maar hij kan op zijn bed uit. En hij moet nog zes weken daar blijven. Maar ik vrees dat zijn Olympische Spelen, wel hij zeer optimistisch is, aangaan Maar dat is ook weer dat wielrennen is toch heel gevaarlijk. Ja. En met de Scheldeprijs afgelopen woensdag, dat wist ik ook niet, als het heel droog is geweest. En het gaat dan ineens regen dan worden de wegen extra schlacht. Glatt. Ik heb echt spontaan renners met die gladde bandjes onderuit zien gaan. dus echt letterlijk Moeten we het nog over het nieuwe parcours hebben van de Ronde van Vlaanderen? Ja, daar ga ik het ook over hebben. Dat okay. is mijn flop 1. Oh. Mijn flop 2 is het klagen van Slatan ja. en al die Italianen over Björn Kuipers. Over de scheidsrechten. Uh, die, nee, paardes, nee. die paardenstaat dat die schitterende paas van uh, Seedorf vorige week moeten maken. Slatan bedoel je dan ja. met paardenstaat? Dan hadden ze met 1-0 gewonnen in, uh, in Milaan. En dan ja. hadden ze in Barcelona meer kans gehad. Maar ze waren gewoon kansloos en dan moet je niet klagen over de scheidsrechten. Hij, zei, Hij begreep nu Mourinho... Van Real Madrid. Die want die ook Nederlandse schrijfrechte, de schrijfrechte gaf twee twee Terug heeft twee penalties gegeven. Okay. Aan Barcelona, twee terechte penalties. Milan en de ploeg het. die aanvalt krijgt eerder een penalty dan de ploeg die verdedigt. Jij vindt dat logisch? Ik vind dat logisch, okay. ja, Maar daar kan ik ook op terugkomen als de tijd hebben. Flop okay. uh, 1 vind ik het parcours in de Ronde van Vlaanderen. Ja. Koers van A naar B hebben hun langste tijd gehad, zegt de nieuwe organisator. Dus Milan-San Remo, Parijs-Roubaix hebben hun langste tijd gehad. Kijken naar Rembrandt heeft ze laatste tijd gehad. <laughs> Na een toneelstuk gaan heeft ze langste tijd gehad, want je kunt ook wel naar een film gaan. Bart Jongmans schreef ook in de Maandag. Het was zoveel mooier en spannender. Vooral de sfeer rond in de finishplaats Oudenaar. Dat nieuwe parcours bedoelt hij ja. van de Wat Ronde Wat kan mij van de sfeer in de finishplaats schelen? Bedoelde, ze doen dat ah. 250 kilometer, daar kom je echt 30 seconden bij in die finishplaats. Ja. Dat daar van tevoren sfeer is. In Meerbeken was het ook altijd mooi. In San, in San Remo is na Milan-San Remo niets te doen. Niet voor en niet na de finish. Daar gaat het niet om. Ja, het gaat om dat, dat parcours is veranderd. Jij zei vorige week onder druk van de commerciële tv. Ja, ja. He, want ze rijden nu meer rondjes. Ja. Jij vond het toen al vreselijk dat het ja. vreselijk maar heel veel wielerliefhebbers. Wilfried, Wilfried Jong nog, ook, Nee, die zei het ook bij, uh, bij Martijn van Nieken. Ja. Had een prachtige documentaire over Parijs-Roubaix. Wil hij dan nu een criterium maken van Parijs-Roubaix? Dat ze zes keer dat die, die krijgen. Nee. Ik vind het ook onbegrijpelijk van uh, Wilfried toch, dat dit een verbetering is. En ze vindt. zeiden ook: het was zo'n mooie andere finish. Hmm. Hoe komt het dan dat de drie renners die de finish bepaalden Pozzato, Ballan en Tom ook vorige winnaars waren? Dus het parcours was helemaal niet zwaarder of beter. Hmm. En ik citeer met: Liefde Peter winnende in de NRC. De Ronde van Vlaanderen is beroofd van zichzelf. De Paterbergen en de Oude Quaremont zijn allebei gedegradeerd tot circusact. Tot een kunstje omwille van het netwerkende VIP-gaaiers... in hun uitgestrekte tentenkampen. En daar ben ik het volledig mee eens. Zo, de top staan. Uh, de top. Uh, even kijken, de top 1 was het optreden dus van Scheidtse tribuneur Kuipers. Dat, dat vond je heel goed. Hij gaf twee overtredingen In het schafselgebied, dat is een penalty, hij marchandeerde niet. En dan kun je wel klagen... Ja, maar het is het toch logisch dat ze dan klagen, Milan? Ja, het is logisch, maar het is niet terecht. Oké. Okay. Laatst was AX-PSV, Pieter Fink. Vijf gele kaarten aan PSV, niet één aan AX. Dus hij, Van hem de dag in zijn column in de Algemeen Dagblad... Had zich geërgerd aan Björn Kuipers. Wat had vijf gele kaarten aan de ene ploeg gegeven en niet één aan de andere? Dat kan niet, schreef hij. Alsof dat eerlijk verdeeld moet worden. Nee, wat verslaat dat op? Ja. De ene PSV heeft alleen maar staan verdedigen, achteruit gaan lopen. Dan ga je meer overtredingen. Het is ja. het belonen van de aanvallende ploeg. Als je aanvallend voetbalt, kom je vaker in het strafgebied van de tegenstander. Krijg je oh. er een penalty? Het is heel logisch. Nou, het wel jammer dat Milan eruit dicht, want Zeedorf. Ja, het is dus waarschijnlijk een... het laatste wedstrijd van Cedo op ja. Europees niveau. Ik vond hem trouwens uh, redelijk goed. Ik vond het jammer dat hij gewisseld werd. Maar goed, Barcelona is gewoon een betere ploeg. En nogmaals, ze hadden in Milaan moeten winnen. Dus had die paas die Cedo van alleen voor de keeperzet had moeten maken. De andere toppers? Uh, top drie vond ik Tom Bonen. Uh, was de grote favoriet. Is het laatste jaar een beetje uit vorm. Uh, met vrouwen aan de haal, met cocaïne aan de haal. <laughs> en uh, is in Vlaanderen een godheid... De druk op die man is zo groot. En wij, simpele zielen, weten niet hoe groot de druk op topsporters is. Als ik een beetje een popster, op Knikman. Ja, ja, het is een popster. Het wel, ja. Vrouwen in cocaïne. Hij ja, heel -heel ja. het is heel in een popster. Het is een popster. De, de, er hebben heel veel sporters de status van een popster gekregen. De ja. laatste jaren. Bijna alle topvoetballers en topwielrenners en top tennissers. Maar die druk is zo groot. Die kan verlammend werken. Die kan je echt volledig kapot maken. Maar... Bij hem heeft, kan de druk, werk, druk inspireren. En dan ben je echt de topper. En Tom Bone bewees dat. Hij is ook de grote favoriet voor zondag Parijs-Roubaix. Gelukkig is dat geen criterium. En dan uh, top 2 vind ik het mysterie van hockeycoach Mark Lammers. Mark was niet goed genoeg om bondscoach van de heren te worden, van de heren Hockeyers. Hij was een vrouwencoach. Ja. Daarom hebben we nu Paul van As en zullen we in Londen met de heren Hockeyers weer geen goud gaan winnen. De heren van den Bosch hadden tot de winterstop twee punten uit twaalf wedstrijden. Want daar zit Mark Lammers nu in. Ja, dan, ja. en toen hebben ze besloten hun coach ontslaan en Mark Lammers te halen. Meestal ja. werkt dat niet. Uh, Feyenoord heeft het dus gedaan voor de playoffs. Leo Beenhank teruggehaald, terug is een flop geworden. Ja. Spart heeft het gedaan met De Mos voor de playoffs of de eindronde terughaal flop geworden. Meestal lukt het niet. Je ziet het ook bij Twente. Twente is niets beter geworden nu Adriaans ontslagen is en McLaren er zit. Maar met Mark Lammers heeft het dus wel gewerkt. Dus hij bevestigt de uitzondering van de Gaat regel. Gaat het heel goed met de mos? Ze hebben uh, 12 punten uit 6 wedstrijden. En ze zijn... Bijna uit degradatiezone. Het zou wel heel leuk zijn als hij twee punten is begonnen en toch niet DGD met de bos vindt dat heel knap van Mark Lammers. Dat was mijn top drie. Want top, ja, het was, uh, ja, top één was dus Bjorn uh, Kuipers. Ja, maar je, je, je vindt dan ook, eigenlijk had Mark Lammers dan bondscoach moeten worden. Nou, het is, hij, is een hele, hij heeft nooit precies begrepen. Hij had gesolliciteerd, of hij had wel gelaten weten dat hij het wilde. Maar hij was vrouwencoach, hij had met de vrouwen goud gehad en hij is het niet geworden. Dan ze. Eerst een ander toen, Paul van As. Maar goed, ik heb al eens gezegd dat ik Paul van As heel raar gehandeld heeft... met de Nooyer en Takema. Ja, die zijn weer terug. Die zijn weer en, terug. En toch zeg jij, ze gaan het niet redden in Londen. Bij ik, de Olympische Spelen. ik denk dus dat ze in deze combinatie geen goud gaan halen in Londen. Nee, ik denk dat je daar Ondanks het feit koos... dat die twee kooi weer... Trozen. Ja, maar die twee... Iedereen, heb ik toch Iedereen is beschadigd. De coach is beschadigd omdat hij het fout gezien heeft. De spelers die het hadden moeten overnemen hebben het dus niet gered. En die twee jongens waren dus aanvankelijk niet goed genoeg. Zijn ze dan nou ineens wel goed genoeg? Dat kan dus niet. Frits Baren, dank voor de hoogte en dieptepunten. Aad Knikman, ook dank voor de uitleg over de bandnamen. En zo direct gaan we door met Vrijdagmiddag Live. AVRO. Deze week in Opium, het cultuurmagazine van Radio 1. Figo Waas van de ploeg.